Deel 1: Japi en de dingen. Hoofdstuk 1: De Chinese vaas. Behalve het jongetje dat zijn eigen school het mooiste gebouw van de wereld vond, heb ik geen maller jongetje gekend dan Japi. Ik bedoel, als spookverkleed de klas binnenkomen hollen en boer roepen tegen de meester was voor Japi niks bijzonders of in een oude soldatenjas op wacht gaan staan voor het stadhuis... met een roestig geweer over de schouder... en halt roepen tegen de burgemeester... dat deed Japi gewoon even op een woensdagmiddag... omdat hij zo gauw niks beters kon verzinnen. Maar daarover gaat dit verhaal niet. Nee, dit verhaal gaat over Japi toen hij juist geen malle dingen deed. Toen hij ziek was, toen hij zo geel zag als een citroen... met gele wangen en een gele buik en gele ogen... en voor Pampus lag geel te zijn in bed zonder één gedachte... Laat staan een malle en zich stierlijk vervelen. Behalve s'avonds, want dan kwam Japie zijn vader thuis en die bracht altijd wat mee. Iets waar een verhaal aan vast zat. En Japie zijn vader kon vertellen als de beste. Spannende verhalen, griezelverhalen of verhalen die net zo mal waren als de dingen die Japie deed. Maar waar het pas goed mee begon, dat was de grote Chinese vaas waar die geheimzinnige stem uitkwam. Elke ochtend nam Japie zijn vader zijn kar en ging ermee langs de huizen. Om spullen op te kopen, spullen die de mensen wilden opruimen. Oude kleren, oude stoelen, oude flessen, oude gordijnen en de stoof van oma. Vodden heet dat. En Japis vader maakte die vodden weer mooi, of bijzonder, en verkocht ze in zijn uitdragerij. Witte spooklakens genoeg dus en soldatenjassen en roestige geweren. Je begrijpt waar Japie het vandaan haalde voor hij ziek werd. Maar nu ging het andersom. Nu was het vader die met de spullen kwam en daar iets mee deed vertellen. Jongen, riep hij op die avond: moet je dit monster eens zien? Het monster was een grote vaas. Wel zo hoog als Japie zelf. En het zag er Chinees uit, want het was beschilderd met Chinese mensen, Chinese dieren en Chinese dingen. Gooi hem uit het zolderraam, zei Japie. Dan hoor je nog eens wat moois, vader. Ik zal jou wat anders laten horen, jongen, zei vader. Deze vaas bevat een geheim. Luister. Hij hield de opening bij Japie's zijn oor. Koor niks," zei Japie. Geen fluisterstem, vroeg vader. Hoor je de keukenmeid niet? Koor niks," zei Japie, en het ding stinkt van binnen. Ja, dat is het geheim, zei vader. Luister maar. En hij vertelde het verhaal van de Chinese vaas. Naast de haard stond het ding, in een groot en deftig huis aan de gracht. Daar woonde de oude mevrouw van Zuchtelen, die was zo rijk. De mensen zeiden dat ze geld kon toveren, maar ze gaf er nooit iets van weg. En Marie, de dikke keukenmeid, moest elke avond een kreeft koken voor mevrouw van Zuchtelen, of een eend braden met truffels, maar voor zichzelf mocht Marie alleen maar taaie haché klaarmaken. Op een late avond kreeg mevrouw bezoek. Er stopte een rijtuig voor de deur, de bel ging, Marie deed open... en daar stond een duistere heer in een zwarte cape, die zei... ''Mevrouw, wacht mij.'' ''Wel nee,'' zei Marie, ''mevrouw is al ter ruste.'' ''Wek haar,'' zei de duistere heer. "Ha, dat krijg ik op mijn kop,'' zei Marie, ''dan word ik ontslagen... op staande voet op straat gezet, vannacht nog zonder een cent.'' ''Als jij mevrouw niet onmiddellijk wekt,'' zei de duistere heer... ''dan verander ik je in een kat.'' Dat wilde Marie niet. Ze klopte aan de deur van mevrouw en vertelde bevend... dat er een duistere heer op de stoep stond. En in plaats van Marie te ontslaan... kwam mevrouw van Zuchtelen met een bevend licht de trap af... om de duistere heer in de salon te ontvangen. Dat is niet pluis, dacht Marie. En ze loerde door het sleutelgat. Met één oog loerde ze, met één oor luisterde ze... om de beurt, oog, oor, oog, oor... En van wat ze hoorde, stokte haar adem, haar bloed stolde, ze gaf een kreet en dat betekende iets verschrikkelijks. Want de deur werd opengerukt en Marie, nog in gebukte houding, zag de duistere heer tegenover zich. Zijn ogen fonkelden als de bliksem en hij schreeuwde heel vreemde woorden tegen haar. Nu word ik een kat, dacht Marie. Maar dat gebeurde niet. Ze werd niet eens ontslagen en niet de donkere nacht ingesmeten. Ze bleef gewoon de keukenmeid van mevrouw van Suchtelen. Het verschrikkelijke was dat ze niet kon vertellen wat ze had gezien. Dat het als een draaimolen in haar hoofd rondging en er maar niet uit kon. Want telkens wanneer Marie het wilde vertellen, leek het of ze kramp kreeg in haar keel. Ik heb iets gezien, begon Marie na een paar dagen tegen de bakker. Ik heb iets gezien en gehoord dat, dat, dat. Verder kwam ze niet. Na een week noemde iedereen haar Marie dat, dat, dat. Na een maand dacht iedereen dat Marie gek was. Na een jaar dacht Marie zelf dat ze gek werd. Ze moest het vertellen, moest, moest, moest. En toen op een keer was ze alleen in de salon naast de haard en omdat er niemand was om te luisteren, bleef de kramp in haar keel weg. Haar mond bewoog en ze vertelde, vertelde hardop het hele verhaal, alles wat ze gehoord en gezien door het sleutelgat. Aan niemand? Weet jij aan wie ze het vertelde? Aan deze vaas. Alsof het een groot oor was. En daarom is het een heel bijzonder ding. Het geheim zit erin. Het geheim dat niemand weet. Nou, zei Japie, daar heb je wat aan. Hij was boos op zijn vader. Wat een onzinverhaal verhaal. Zonder een echt einde. Kon je niks beters verzinnen, vroeg hij. Bah! Maar later, midden in de nacht, toen Japie wakker schrok... Zij geen ba meer, want het geluid waarvan hij wakker schrok... kwam uit de Chinese vaas die nog naast zijn bed stond. Een hol klinkende stem, die woorden brabbelde. Zebra, verstond Japie. Zebra, zebra. Meer niet. Was dat de stem van de keukenmeid, van Marie? Hoofdstuk 2, de pauwe Jaapie durfde niks van de brabbelstem uit de Chinese vaas te vertellen... toen zijn moeder hem de volgende ochtend zijn ontbijt bracht. Twee droge beschuitjes en thee zonder melk. Want geelzucht is een ziekte waarbij je niet alleen heel lang in bed moet liggen... maar ook nog haast niks te eten krijgt. Ik heb natuurlijk gedroomd, dacht Jaapie bij zichzelf. Hij keek in de vaas, er zat niks in. Hoe kon daar nou een stem uitkomen, dacht hij. Door het verhaal van vader... Jaapie's vader was al uitgegaan met zijn kar en trok langs de huizen om oude spullen te kopen voor zijn uitdragerij. En toen hij s'avonds thuis kwam, bracht hij weer iets voor Jaapie mee. Een grote pauwenveer met blauwgroene kleuren en een oog in het midden. Mooi hè, zei vader. En hij pootte de veer in de vaas. Niet doen, wilde Jaapie roepen, maar hij hield zich bij tijd in. "Jongen," zei vader, weet jij waar deze veer vandaan komt? O, oh, van de hoed van de koningin, zei Jaapie. Mis, zei vader. Deze veer komt uit Dedemsvaart. Jaapie dacht niet dat het een mooi verhaal zou worden. Luister, zei vader. In Dedemsvaart woonde een mannetje. En dat mannetje was zo klein dat hij nooit ergens overheen kon kijken. Als er iets aan de hand was, moest hij altijd roepen... Wat is er, wat is er? Want iedereen stond voor zijn neus. Had ik maar een hoog oog, dacht die man. Een oog op een steeltje. Dat bestond natuurlijk niet. Maar jawel... Toen hij de pauwen ging voeren op het erf van de boerderij, toen stak die ene pauw zijn staartveren recht overeind. Een schitterende waaier leek het, van groen en blauw, met allemaal ogen erin die het mannetje aanstaarden. Ha, dat moet ik hebben, dacht hij. Eén zo'n veer, dan kan dat beest wel missen. En hij trok er een uit. Au, schreeuwde de pauw. Maar het mannetje was al weg, met zijn oog op een steertje. Hij ging er mee naar de hoge muur van de kloostertuin, waar hij altijd zo dolgraag overheen had willen kijken. En hij stak het oog over de rand en gluurde van onder in de holle schacht, zoals een kapitein van een onderzeer in de periscoop. Zie je wat? vroeg een dikke boer die langs kwam. Shh! zei het mannetje, ik zie de paters dansen. Hij loog, hij zag niks, maar dat wilde hij niet bekennen. Wat zeg je? vroeg de dikke boer. Hij bleef nieuwsgierig staan. En één pater staat op zijn kop fluisterde het mannetje, met wiebelende benen. Hij heeft zwarte kousen en blote knieën, want zijn pij zak naar boven. Laat mij eens kijken, vroeg de boer gretig. Ha, had je gedacht, zei het mannetje, het is mijn oog. Kan ik het kopen, vroeg de dikke boer. Voor duizend gulden, zei het mannetje. Hij zei het voor de grap. Maar de boer was niet alleen dik, hij was ook rijk. Hij wilde zo'n wonderoog best hebben en betaalde grif duizend gulden. Nu was het mannetje rijk. En de boer zag helemaal niks met het pauwveer, Helemaal niks. Maar dat wou hij niet laten werken. Het is een wonder o, hij tegen iedereen. Ik heb ermee naar binnen gekeken bij de burgemeester... toen hij een pudding in het gezicht van zijn vrouw smeet. Kalets, want de pudding was zuur. Iedereen geloofde dat. De pauwveer werd beroemd in heel dedemsvaart. En toen kocht een vreemdeling het ding voor 2000 gulden... ...en nam het mee naar de grote stad herkende hij een deftige dame die in een groot, rijk huis woonde aan de gracht. Ik heb iets heel bijzonders voor u meegebracht, sprak hij. Dit is een toveroog. U kunt ermee in het verleden kijken en in de toekomst. Gunst, zei de deftige dame, is het werkelijk? De vreemdeling hield de pauw vier omhoog, kneep één oog dicht en gluurde door de schacht. Ik zie, sprak hij, ik zie een groot feest hier in de kamer, en u, oh, wat bent u jong en mooi, en die jongeman naast u, hou op, riep de deftige dame, daar wil ik niet van horen, kijk in de toekomst. Nee, zei de vreemdeling, de toekomst kunt u alleen zelf zien, dan moet u de veer van mij kopen. De deftige dame betaalde 10.000 gulden voor de pauwenveer en toen de vreemdeling was vertrokken, hield ze de veer met het oog omhoog, keek in de schacht en gaf een gil omdat ze iets had gezien of omdat ze niets zag? Dat heeft de deftige dame nooit willen vertellen. Maar de pauweveer heeft ze haar leven lang bewaard. In haar salon, tegen de muur, boven de tafel. En dat was in hetzelfde huis waar ook de vaas vandaan komt. Want die dame was mevrouw van Zuchtelen. Het is niet waar, zei Jaapie. Ik geloof er niks van. Maar midden in de nacht werd Jaapie wakker van geritsel. Hij maakte licht en zag dat de pauweveer uit de vaas was gevallen. Vreemd. Jaapie hield zijn oor boven de opening. Er klonk geen geluid, geen stem, geen zucht. Toen pakte hij de veer, hield hem omhoog, kneep één oog dicht en tuurde door de schacht. Bijna, had hij een schreeuw gegeven, want in een flits zag hij duidelijk een deftige salon en een oude dame in een stoel en nog iemand, een duistere gestalte. Was dat het geheim van Marie, de dikke keukenmeid? Had ook het pauwe oog dat o, de gezien? de De olielamp. De volgende ochtend probeerde Jaapie opnieuw met één oog dichtgeknepen... door de schacht van de veer te turen... in de hoop nog iets van de rijke dame in de salon te zien. Maar hij zag niets. Natuurlijk niet, het was een doodgewone veer. Maar toen zijn moeder binnenkwam met een bord gekookte spinazie... als een kledderige massa waterplanten, toen zei Jaapie... Ik zie de paters dansen in de kloostertuin. Zo, jongen, wat fijn, zei moeder. Leg die veer nu maar weg. Ze kende Japie en zijn bedenksels langer dan vandaag. Echt, zei Japie, het is een toverveer. Eet je spinazie, zei moeder. U gelooft ook niks, zei Japie. De spinazie smaakte ook naar niks. Maar dat hielp goed tegen de geelzucht, zei moeder. Moet ik nog lang in bed liggen, vroeg Japie. Dat weet je, jongen, nog een paar weken. Zijn vader kwam thuis, Jaapie hoorde hem zijn kar wegzetten en kwam binnen met zijn handen op zijn rug. Raad eens wat ik heb, zei hij. Een racefiets met tien versnellingen en een elf door mee te vliegen, zei Jaapie. Mis, zei vader, hier, kijk maar. Nou, een ding van niks, vond Jaapie. Gammel stuk ellende van koper met een tuit eraan. Zeker om thee uit te lurken in Oost-Europa, zei Jaapie. "Alweer mis, zei vader, het is een lamp, een olielamp. O, enig, riep Japie. Dank je wel, vader. Zet hem maar bij het vullesbak. Goed, zei vader, dan geen verhaal. Japie verstarde. Jawel, jawel, riep hij. Vertel het, vader, alsjeblieft. En vader begon. Deze olielamp komt uit Frankrijk. Uit een kasteel waar hij in een nis stond in een gang. En elke avond moest de pit die uit het tuitje stak, worden aangestoken om de gang te verlichten want dan stoten die Franse mensen van het kasteel... tenminste hun Franse neus niet tegen de muur... want elektriciteit bestond nog niet in die dagen. Dat aansteken elke avond, dat deed Pierre... een oude baas met een bochel en bibberhanden. Het duurde soms een kwartier met al het gebibber... voor hij het vlammetje bij de pit kreeg. En olie bijvullen moest hij ook. Dat deed Pierre buiten, want de helft van de scheuten ging er altijd naast. Nu had die familie op dat kasteel een kreng van een zoontje... Een Frans krengenjoch. En die kwam s'avonds zijn bed uit... sloop in zijn nachthemd de trap af en blies het vlammetje uit. En daar ging hij zijn luisteren boven aan de trap... tot zijn vader de pikdonkere gang inkwam en zijn neus tegen de muur stootte. Pierre! werd er dan geroepen met de nodige Franse vloeken. En de arme bochel kreeg er wel langs en moest opnieuw met zijn handen... die nu dubbel bibberden, dat vlammetje aansteken. Zou dat de tocht wezen, dacht Pierre... Of is het een blaasspook? Hij ging op de loer staan in een donkere hoek. En jawel hoor, na een paar avonden geduld zag hij met zijn oude ogen een witte gedaante de trap afkomen. Dat was gewoon het krengenjoch in zijn nachthemd. Maar zijn schaduw tegen de muur leek een zwevend spook dat groter werd en groter en groter naarmate hij dichter bij de lamp kwam. En ineens was alles schaduw en pikken donker. De vlam was uit. Ik hoorde hem blazen, mompelde Pierre sidderend en de volgende dag vertelde hij aan iedereen dat hij het blaasspook met eigen ogen had gezien. Ze lachten hem allemaal uit, allemaal, het joch het hardst. Ik zal hem krijgen, dacht Pierre, en hij hobbelde met zijn bochel de berg op om raad te vragen aan de geitenhoedster in haar hut. Die had tovermiddelen waar Pierre in geloofde. Oeh, daar weet ik wat op, zei de geitenhoedster nadat Pierre zijn verhaal had verteld. Hier, vul de lamp maar met dit spulletje in plaats van met olie, alsjeblieft. Ze gaf hem een flesje met een blauwe vloeistof. Daar zal het spook van schrikken. En ze keek hem raar aan met de geitenogen. ogen. Pierre deed heel voorzichtig met het vullen van de olielamp. Hij knoeide maar een paar druppeltjes. En toen hij de pit aanstak, s'avonds gaf het een blauwe vlam met oranje punten. Het leek wel spooklicht. Hij verstopte zich weer in dezelfde donkere hoek en daar kwam de witte gedaante de trap weer af. De schaduw gleed langs de muur, werd groter en pff, daar klonk het geblaas. Maar het licht ging niet uit, het werd juist feller, het vlakkerde woedend en de schaduw begon wild te dansen. Er klonk een angstschreeuw en meteen vloog de deur van de kamer open, de Franse vader kwam tevoorschijn en de moeder met kaarsen en gedoe en bij al dat licht zag Pierre met zijn oude ogen het krengenjoch in zijn nachthemd staan snikken. Want door het geblaas was de vlam in zijn gezicht gesprongen en had zijn wenkbrauw en zijn neus gesroeid. Pierre is in zijn hoek blijven staan tot iedereen weg was. En de lamp is blijven branden. Niemand durfde hem uit te blazen, dagenlang, wekenlang, jarenlang, tot de dag waarop de oude Pierre stierf. Toen ging de vlam uit en nooit heeft Pierre iemand iets verteld van de geitenhoedster en het blauwe spulletje. Goh, zei Japie, hebt u die lamp dan uit Frankrijk, vader? Wel, nee, jongen. Toen het kasteel was opgedoekt is hij verkocht en ten bij een Nederlandse familie terechtgekomen. Oh, zei Japie, zeker weer bij Van Suchtelen. Ja, zei vader, en daar stond hij in de salon. In de salon? vroeg Japie. De salon waar? Vader knikte, ga nu maar gauw slapen. Midden in de nacht werd Japie wakker van een lichtschijnsel. Hij zag de zwarte schaduw van de Chinese vaas en de pauwenvuur dansen in het flakkerende licht van een vlam. Met een ruk draaide hij zich om en zag even, heel even, een blauw tongetje met oranje punten aan de tuit van de olielamp. Het ding brandde. En tegelijk klonk er een zachte kreet uit de vaas. Zebra! meende Japie weer te verstaan. Toen was alles uit. Hoofdstuk 4: De laarzen. Een blauwe vlam met oranje punten aan de tuit van de olielamp... ...dansende schaduwen van de Chinese vaas en de pauwe tegen de muur. Wat was er eigenlijk aan de hand, dacht Japie. Waren dat dromen? Of kwamen de verhalen die zijn vader elke avond vertelde, s'nachts tot leven? Misschien door de geheimzinnige stem uit de Chinese vaas... ...de brabbelstem van Marie, de dikke keukenmeid... ...die vertelde wat ze had zien gebeuren in de deftige salon... ...alsof het daardoor nog eens zou gebeuren... Als dat zo is, dacht Japie, dan moet ik erbij wezen, want dat wil ik dan wel eens zien. Hij vertelde niks aan zijn moeder toen ze binnenkwam met een bord droog gereisd met appeltjes, En ook niks aan zijn vader toen hij s'avonds weer wat meebracht. Een paar laarzen. Moet je eens kijken, jongen, dat leer, nog zo soepel als een velletje, nergens een barst. En ze zijn al oud, hoor, die laarzen. Poeh, zei Japie. Poeh, ja, antwoordde zijn vader, bijna twee eeuwen en nooit gebruikt. Oh nee? Nou ja, zes keer om precies te zijn. En daarna nooit meer. Deden zeker pijn? Zei Japie. Spijkers in de zool? Of knelden ze bij de kleine teen? Niks daarvan, jongen. Het waren kidnappers. Kidnappers? Vroeg Japie. Zijn dat kattenmeppers? Nee, jongen. Dat zijn mensendieven. Oh, die laarzen? Je wil het verhaal zeker niet horen, hè? Japie zweeg boos en vader vertelde. Deze laarzen zijn in het jaar 1804 gekocht door een soldaat in Naarden. Die was met zijn regiment gelegerd in de vestingwallen... en ze hadden er koude voeten van de vochtige damp uit de gracht. En op een avond kwam er een marskramer die de wachtpost besjoemelde met een spreuk... en doordrong tot de mannen in hun bedompte verblijf. Laarzen, riep hij, laarzen, laarzen, ik heb laarzen te koop tegen de hoest. Want ze zaten allemaal te hoesten... Hoeveel, uge, uge, hoeveel, riepen sommigen. Eén paar, zei de Marskramer, en hij hield ze omhoog bij het walmende licht. Nee, Ugge, hoeveel kosten ze, werd er geschreeuwd. O, oh, wie het meeste missen kan, antwoordde de Marskramer met een geluipelige lach. De soldaten waren zo arm als de mieren. Ze hadden nog geen twee centen te makken, maar Iturbi, een verdwaalde Spanjaard, riep "Ei ey, ey dan doen we sam, sam. Dat betekende dat de soldaten allemaal hun twee centen op een hoop bij elkaar gooiden... en de laarzen gezamenlijk kochten, om ze beurtelings te dragen. Ik eerst, riepen ze allemaal tegelijk. De Marskramer lachte en graaide de centen bij elkaar. Hij miste een paar vingers, dat kon je zien, zeker voor verongelukt bij het leersnijden. Maar zijn linkerwijsvinger die zat er nog aan en die hief hij en hij sprak... Voorwaar bij Naarden begint de uittocht. En met een lach als krakend leer verdween hij. Uuh, uuh, riepen de soldaten. En er ontstond een hoestend gekrakeel over wie het eerste de lijzer aan mocht. Nou, Iturbi natuurlijk. Hij had het plan verzonnen en wie te verhit was om dat te begrijpen, die kreeg op soldatenmanier een mep tegen zijn kop tot hij zijn bek hield. Iturbi trok de lijzen aan, stampte ermee als een stier, riep olé, olé en marcheerde met een stralend gezicht langs de wachtpost de stad in. Adios. Na een uur was hij nog niet terug. Na twee uur ook nog niet. Na drie uur werd de tap toegeblazen voor het slapen gaan. De hekken gingen dicht, de wachtposten werden verdubbeld, de nacht viel. Zonder maan en zonder Iturbi. Ha, die is terug naar Spanje, werd er gegrapt. Hij is naar de meiden in Bussum, meende een andere. Ja, en wij zitten zonder laarzen. Ze werden woedend. Maar midden in de nacht... Juist toen de kerktoren twaalf slagen liet galmen, klonk Iturbis voetstap. 1 twee, 1 twee, kwam hij aangemarcheerd. Nou, die durft met zoveel herrie. Want te laat binnenkomen werd vreselijk gestraft bij de soldaten. Je moest het kachot in bij de pissebedden en de ratten en een half stuk beschimmeld brood en een kroes watervol pieren. Dus laatkomers klommen over het hek en slopen op blote voeten naar hun krip. Maar Iturbi's lijzen waren blijkbaar zo mooi en lekker en droog en stevig, dat Iturbi alles vergat. De zuvende, <coughs> hij loopt tegen de lamp. Maar Iturbi liep niet tegen de lamp. Hij marcheerde tot voor zijn krip, 1, 2, 1, 2, in het pikkenduister. Hadden de wachtposten hem dan helemaal niet gezien of gehoord? Hé hey, Iturbi, man, hoe heb je hem dan geflikt? Geen antwoord. Kom op, ezel, waar heb je gezeten? Geen antwoord. Iturbi, hebben de meiden je tong afgebeten? Het bleef doodstil bij de krip van de verdwaalde Spanjaard. Toen maakte schele Hans licht. Ze keken. Iturbi was er niet. Alleen de laarzen stonden voor zijn krip, keurig naast elkaar. Ha, een Spanjolengrap, grap, meende ze eerst. Iturbi had zich gauw ergens verstopt, zeker. Maar hij was niet te vinden. In het hele verblijf niet, in de vestingwallen niet, in de stad niet, in heel Naarden niet... ...en de stadsbeurt was hij niet uit geweest. We hebben alles misschien gedroomd... ...dachten de soldaten de volgende morgen in het heldere licht. En dezelfde avond trok Schelen Hans de lijzer aan... ...en marcheerde lachend de stad in. De anderen bleven wachten... ...met het licht hoog opgedraaid... ...maar toen Hans zijn voetstappen... ...om middernacht maar naderde... ...en de deur open ging... ...woeide toch de vlam uit. Het duurde even voor het licht weer was aangestoken... ...en daar stonden de lijzer keurig voor de krib, ...zonder Hans... Nog drie mannen hebben het daarna gewaagd. Geen is teruggekomen en niemand weet waar ze zijn gebleven. Vader eindigde zijn verhaal en Japie bleef met grote ogen naar hem liggen kijken. Nee maar, zei hij tenslotte, denkt u heus dat ik dat geloof? Natuurlijk niet, zei vader. Zodra ik mag, trek ik ze aan, zei Japie en holde mee naar het huis van mevrouw van Zuchtelen, want daar hebt u ze zeker vandaan. Vader keek Jaapie alleen maar aan en zei niks. Maar midden in de nacht schrok Jaapie wakker van marcherende voetstappen... die vlak voor zijn bed ophielden. En weer klonk de brabbelstem van Marie uit de Chinese vaas. De pauwenveer bevoog en in het oranje-blauwe licht van de olielamp... die even aangloeide, leek het of er iemand in die laarzen stond. Een schimmige gestalte in een zwarte keet. Spinnenwiel. De volgende morgen was Jaapie niet wakker te krijgen... Zijn moeder riep, schudde aan zijn schouder, porde in zijn heup, gilde in zijn oor en haalde tenslotte een emmer ijskoud water. Maar die was niet meer nodig, want Japi sloeg zijn ogen op en zei, ik droom? Nee, jongen, zei moeder, je thee wordt koud. Dat droom ik ook, zei Japi. En ik droom jou en ik droom vader en ik droom... Zijn moeder zette het blad met thee en droge beschuitjes neer en begon Japi eens flink in zijn hals te kietelen. Ik zal jou dromen, riep ze. Japi gilde, hou op! Ben je nu wakker? Ja, zei Japie, maar dat kan toch niet van die laarzen? Waar zijn die soldaten dan gebleven? Ach, jongen, zei moeder, je vader vertelt alleen maar verhalen die hij zelf verzint. Je moet ze niet geloven. Dat doe ik ook niet, zei Japie, maar ik droom ervan elke nacht. En net echt. Die avond kwam vader achteruit lopend Japie zijn kamer binnen. Dag rug, zei Japie. Dag stem, heigde vader. Hij droeg iets groots en zwaars. Wat breng je nou mee? vroeg Japie. Een DC-9? Nee, suffert. Er zit maar één wiel aan dat ding. Vader draaide zich om. Japie staarde. Wat is dat nou? Een fiets uit de middeleeuwen? Een spinnenwiel, zei vader. Een echt uit de negentiende eeuw. Nee, maar, zei Japie. Kun je daar kousen op breien? Nee, jongen. Met een spinnenwiel maak je van korte schapenkrullen lange draden wol. Dat heet spinnen. Nou, dan had je ook een schaap mee moeten brengen, zei Japie. Wat moet ik hier nou mee? Jongen, dat is precies de vraag die de hertog van Bixhoven ook stelde toen hij dit ding gloednieuw bij hem binnenkreeg, ruim een eeuw geleden. Zo, zei Japie, nou vertel het dan maar. De vader van Bixhoven, begon Japie, was een dikzak en zijn dochter mocht niks. Op de kamertje zitten, twee hoog boven de voordeur mocht ze... en alleen smiddels een uurtje beneden voor een pasteitje met schapenkaas. Nou, ze moet er toch eens uit, zei de hertogin van Bixhoven dagelijks tegen haar dikzak. Maar hij zei, ze moet trouwen. Hij liet jonge mannen komen, allemaal vervelende dirken en diederiken en bouwde wijnen. Maar de allerzaaiste was Godfried en uitgerekend met Godfried moest ze trouwen van de vader... Daarom zei ze tegen deze Godfrit toen hij op een keer aller saaist kwam binnenstappen. O dag, ben jij ook zo dol op schapenkaas? Ja, zal ik je neus er eens mee lekker volstoppen? En ik hoop ook dat je van spinazie houdt, ging ze verder. Want wie met mij trouwt, krijgt elke ochtend spinazie aan het ontbijt. Godfrit vluchtte en geen van de andere adellijke lummels wilde met dochter van Bixhouwer trouwen. En daarom zei haar moeder, toen dat spinnenwiel werd bezorgd, tegen de hertog. Het is ook niet voor jou, mijn lieve goze wijn, maar voor je dochter. Waarom dat? Om te spinnen, lieve. Dan doet ze nog eens iets nuttigs in plaats van zitten wachten op een nieuwe echtgenoot. Oemf, zei de lieve dikzak. En het spinnenwiel werd de trap opgedragen, twee hoog naar het kamertje boven de voordeur. En behalve schapenkaas kreeg de dochter ook schapenwol. Ze begon te spinnen. Met haar voet op het pedaal en het wiel ging van piep knijmen jaap, piep knijmen jaap, piep knijmen jaap. Piep vervelende knaap, dacht ze, dat klopt. En ze vlocht de draden in elkaar tot dikkere en dikkere, tot armdikke strengen, en daarvan maakte ze een touwladder. Een wolladder dus. Ze was niet gek, die dochter van Bixhoven. Ze hing de ladder uit het raam, s'nachts klom naar beneden en ging dansen in de herberg. Daar waren wel andere jonge mannen dan saaie Diederikken. Ze danste om de beurt met haar rond. Jan zelfs 22 keer om de kachel. Maar als iemand haar vroeg wie ze was, zei ze... Zwaantje van Puffelen. En zodra het licht werd, glipte ze weg. Naar huis, de wollen ladder op en snurk, snurk in bed. Ik hoor je spinnenwiel niet meer gaan, zei haar dikke vader. Zit je de hele dag te niksen? O jee, dacht ze met volle mond schapenkaas. Want ze lag natuurlijk de hele dag in bed te snurken. Nee, vader, zei ze. Wat nee, vader? Ik niks niet. Laat dan maar eens zien wat je gesponnen hebt, zei hij, op dat wiel van je. O jee, dacht ze weer, o jee, en ze nam nog een hap om even te kunnen kouwen. Volgende week, zei ze, dan is het klaar. O jee, o jee, o jee, ze kon die touwladder toch niet laten zien. Nou, dan moest ik maar trouwen, dacht ze meteen, met Jan uit de herberg. Hij is de aardigste en hij danst ook het beste. Maar hoe? Ze ging weer aan het spinnenwiel zitten... Piep knee aap, naap, kliep knee naap. Maar wat ze nu hoorde was niet piep vervelende knaap, maar piep verkriem als schaap. Toen heeft ze de verdere week van gesponnen wol een schapenpak gemaakt en dat aan haar vader laten zien. Mooi hè? Zei ze. Als Godfried dit aantrekt, mag hij met betrouwen. O zo, zei de dikke hertog. Juist, dus toch. Goed idee. Dan moet hij dat maar doen. Maar nog diezelfde nacht in de herberg gaf ze het schapenpak aan Jan en zei... ...morgen trek je dit aan, je gaat naar de hertog van Bixhoven. ...je zegt dat je Godfried heet, dat je van spinazie houdt en dat je zijn dochter wilt trouwen. Heeft die dan een dochter? vroeg Jan. Ja, natuurlijk, zei ze. Maar die wil ik niet, zei Jan, ik wil jou. Zeur niet, zei ze, je zult wel zien wat er gebeurt. Jan deed het uit liefde, nog duizelig van de rondjes om de kachel... Zat hij de volgende dag verkleed als schaap bij de hertog en vroeg daazig naar zijn dochter. En toen ze binnenkwam en hij zag dat zij het was, zwaantje zelf, toen viel hij van blijde verbazing van zijn stoel. Maar toen ze vroeg of hij spinazie aan het ontbijt wilde, kon hij nog net heel graag dame antwoorden. Goed, zei ze, dan trouwen we meteen. En dat gebeurde. Hij trok zijn schapenpak pas uit toen ze al ver weg waren in het rijtuig. En het enige dat ze hadden meegenomen was het spinnenwiel. En dat is dit ding dat hier voor je staat, zo eindigde vader. Japie stak zijn arm uit de dekens en drukte op het pedaal... om te horen of het nog steeds piepverkleed als schaap, zei Maar het wiel zat vast. Het heeft nooit meer gedraaid sindsdien, zei vader. Geen mens krijgt er beweging in, met geen hamer en met geen olie. Nou, ik vind het een ding van niks, zei Japie, en een verhaal van niks. Hij draaide zich om in zijn bed... Hij kreeg meer dan genoeg van het ziek zijn. Maar midden in de nacht klonk er gekreun en gepiep. Piep, kleed me? Piep. Met een ruk schoot Jaapie overeind. Had het wiel nou gedraaid of niet? Hij verbeeldde zich dat de spaken anders stonden. En het pedaal had dat niet hoger gezeten toen hij erop duwde? Jaapie probeerde het nog eens, maar het wiel zat nog net zo vast... Of had Japi soms minder kracht van de slaperigheid? De goudse pijp. De volgende avond kwam vader de kamer van zieke Japi binnen met niks in zijn handen. Ha, alles uitverkocht? vroeg Japi. Op geen stukken na, jongen. Wat heb je dan? vroeg Japi. Raai maar. Japie keek naar de dingen die zijn vader tot nu toe had meegenomen. Van sprekende Chinese vaas tot sprekend spinnewiel. Hoe kan ik dat nou raaien, zei hij. Iets heel kleins dat je in je broekzak hebt. Een opgezette vlooi. Mis. Een stukje kauwgom van Karel de Grote. Ook niet. De deur ging open en moeder kwam binnen met een bord eten. Wortelen, aardappelen en appelmoes door elkaar. Boah, zei Japie. Hete bliksem, zei ze. Dat is goed tegen de geelzucht. Japie nam een hap en brandde zijn mond. Hij werd woedend. Op iedereen en op zijn ziekte en op zijn bed. Hij smeet alle dekens door elkaar met woedende tranen in zijn ogen. Tot vader zei, als je bedaart, zal ik het je laten zien. Jaapie bedaarde. Het zat in een kist die vader uit de gang haalde. heel voorzichtig, allerverschrikkelijkst voorzichtig. Je mag niet bewegen, niet hoesten en niet ademen, zei vader, terwijl hij het deksel van de kist openmaakte. Is dat alles? vroeg Jaapie. De kist zat vol watten en daarop lag een pijp. Een wit stenen pijp met een lange dunne steel. Wat heb je daar nou aan? vroeg Jaapie. Tabak roken, antwoordde vader. Jaapje vond het maar niks. Het enige leuke eraan is als hij stuk valt, meende hij. Ja, dat is ook zo, jongen, zei vader. Daar gaat het hele verhaal ook over. Luister. Deze pijp komt uit Gouda. Zulke pijpen werden speciaal gemaakt als het hart vroor. En speciaal uitgereikt aan schaatsers die over het ijs kwamen. Op de schaats moest je dan naar huis met zo'n breekbare pijp in je handen. En als je viel, pat, patsteed Jaapie, wat leuk. Luister jongen, deze pijp is over het gladde ijs van de Aar, de Drecht, de Amstel, de Waver, het Abkoudermeer, de Vecht, de Schravelandse Vaart, de Sloot, de Vest, de Zuiderzee, het Keteldiep, naar Zwolle gebracht in de strenge winter van het jaar 1855. Heel huids. Door de schaatsenrijder Schipke Ammanga op Friese doorlopers en zwarte sokken. Geen schoenen. Geen schoenen. Schipke was een echte schaatsenrijder, geen halve mooi weerkrabbelaar. En niet gevallen? Dat is nu juist het verhaal, jongen. Luister. Shipke Ammanga haalde die goudse pijp niet voor zichzelf. Hij rookte niet. Hij haalde hem voor zijn opa, die achter Zwolle woonde en speciale tabak uit Delhi rookte. Die tabak is wel goed, zei Schipke's opa. Die tabak is best goed gekerfd, goed gesausd, goed gedroogd, maar die piep deugt niet. De piep? Pijp is dat, jongen. Ik moet een piep van aardewerk, zei opa steeds. Haal me een piep uit Gouda, Schip. Schipke kon het best schaatsen. Maar hij zei, dat hele eind, opa, dan val ik toch minstens drie keer, dan krijg je die piep in duizend gruzels. Weet er van niet, zei opa. Nou, best, zei Schiepke. We wedden om een vaatje brandewijn, want daar hield hij van na het schaatsen rijden. Goed, zei opa, om een vaatje brandewijn. Schiepke vertrok en reed voor de wind naar Gouda, met slagen van 40 meter lengte over de Zuiderzee, want die was potdicht gevroren in 1855. Hij overnachtte in Gouda en vertrok de volgende ochtend om vijf uur met een breekbare pijp weer richting Zwolle, tegen de wind in. En nu maar vallen, dacht hij. Dan breek ik de pijp en krijg ik mijn brandewijn. Stomme opa, hij heeft verkeerd omgewet. Het ijs was mooi glad en Shipke maakte een omweg over ijs vol scheuren, want daar val je makkelijker. Hij reed over strootjes en takjes, hij scheerde langs wakken, hij maakte sprongetjes bij hekken, hij reed stukken achteruit, hij trok zijn muts over zijn ogen, hij sloeg zijn linkerbeen naar recht en zijn rechterbeen naar links, maar vallen niet, vroeg Japie. Geen enkele keer, jongen. Zelfs toen hij midden op de Zuiderzee... tegen een vastgevroren botter aanreed... viel hij nog steeds niet... omdat de verkleumde kapitein hem opving. Op het keteldiep werd Schipke ongerust. Als ik zelf niet val, dacht hij... dan moet de pijp maar vallen. Het ding hing aan een touw om zijn nek. Hij knoopte het los. Pats! Maar nee, geen pats. De pijp viel niet. Schipke greep hem bij de steel... en smeet hem op het ijs. Pats! Wel nee, weer niet... De pijp bleef vlak boven het ijs hangen, aan niks. Hoe heb ik het nou, dacht Chipke. Hij haalde uit met zijn been om het ding een woedende doodschop te geven, maar glis, glibber, glad, daar viel hij zelf met zijn Friese kopbonken op het ijs en zijn schaatsen in de lucht. Dertien keer heeft Chipke geprobeerd de breekbare goudse pijp aan gruzels te trappen en dertien keer viel hij zelf. Gelukt, vriend, vroeg opa. Toen de schaatser eindelijk blauw van de kou en de bulten kwam aanzetten, Shipke reikte hem zwijgend de pijp. Mooi werk, mooi werk, geef de tabakkers aan. Shipke staarde naar zijn opa terwijl de tabak in de stenen pijp opgeloeide. Puf, puf, deed opa. Goeie piep! En nog een vaatje brandewijn op de koop toe. Mooi, mooi. Hij lachte fijntjes en slim. Niemand heeft ooit begrepen hoe het zat met die goudse pijp. Opa heeft hem nooit laten vallen... en zijn nakomelingen ook niet. en mevrouw van Zuchtelen zeker ook niet, zei Japie. Hoe kom je daar nou bij, jongen? Ha, ik denk dat het de geelzucht is, zei Japie. Dan zie je meer dingen dan gewoon. Vader bekeek zijn zoon met een vreemde blik. Laat jij hem eens vallen, vader. Kun je lachen? Maar vader liet de pijp in de kist liggen... en de kist zette hij voorzichtig op de tafel in de hoek. Die nacht, wat denk je klonk Maries' stem nog dringender uit de Chinese vaas. Pas op, pas op, hou hem tegen. De pauweveer ritselde en bij het licht van de olielamp... rees de duistere gestalte in de laarzen omhoog... liep met krakende stappen naar de kist op tafel... opende het deksel. Niet, niet, niet, niet, jammerde het spinnenwiel. en Japie draaide zich onrustig om in zijn droog. Stuk zeven de kwispendoor. door... Toen moeder de volgende ochtend binnenkwam met Jaapie zijn ontbijt en het blad op de kist neerzette, zei Jaapie, niet, niet, niet. Wat heb jij, vroeg ze. De pijp, riep Jaapie, de onbreekbare pijp, ligt die er nog in? Moeder haalde het blad weg en gaf het Jaapie op zijn bed. Heeft je vader weer onzin zitten vertellen, vroeg ze. Nee, zei Jaapie, ik bedoel ja, ik heb gedroomd uh, dat... Uh, wat heb jij gedroomd? Ach, niks. Ligt die er nog in? Moeder maakte de kist open. Ja hoor, zei ze in de watten en helemaal heen. Japie zuchtte. Dan heb ik alleen maar gedroomd, mompelde hij. En met lange tanden begon hij aan de droge beschuitjes. Vader kwam s'avonds aanzetten met een kwispedoer. Wat is dat nou? vroeg Japie, een sauskom? Nee, zei vader, het is om in te spugen. Nou, misselijk ben ik niet, zei Japie, weg met dat ding. ''Ach, ezel, daar is het niet voor. Kwispedoers werden gebruikt voor mannen die pruimden.'' ''Pruimden,'' zei Jaapie, ''dat klinkt nog viezer.'' ''Nou, dat was het ook,'' zei vader. ''In plaats van tabak om te roken, hadden ze tabak om op te sabbelen, als op kauwgom. Een pruimpje heette dat. Je zag het als een bobbel in iemand zijn wang zitten en het schoof heen en weer en het smaakte bitter als gal. ''O, oh, lekker,'' zei Jaapie. ''En het sap dat eruit kwam, dat spogen ze uit.'' Vader, heb je geen ander verhaal, vroeg Jaapie. Nee, zei vader, luister. Buiten kon je natuurlijk het sap van je pruim overal kwijt, maar binnen niet. Verboden te spuwen stond er dan ook keurig op bordjes, in treinen, in wachtkamers, op postkantoren, noem maar op. Maar in kroegen hadden ze een kwispedoor. Midden op de vloer of in de hoek stond zo'n ding en daar moest je het in doen. Uh, zeg vader, ik geloof dat ik moeder hoor roepen, zei Japi. Als ze me nodig heeft, komt ze wel, zei vader, en hij ging onstuitbaar verder met zijn pruimverhaal. Nou waren er kerels, die konden het op een afstand. Die hoefden niet van hun stoel op te staan, die spuwden zittend van achter hun grok naar de kwispedoor drie passen verder en raak. Pling, zei zo'n ding dan. Is er wat, moeder? riep Jaapie keihard naar de deur. Maar vader was niet van zijn verhaal af te brengen. Deze hier, deze kwispedoor van massief zilver, komt uit Soest. Daar stond hij in de kroeg van Krelis en Krelis was zelf een verwoed pruimer. Geen grok zonder pruim, zei hij altijd en de kwispedeur miste hij nooit. Waar hij ook stond, in de verste hoek van zijn lokaal met een blad vol schuimende bierpullen, hij draaide zijn hoofd even om en tft, midden in het ding, pling. Ze hielden daar wel eens wedstrijden, de kerels van Soest, op zondagmiddag in de kroeg en het was altijd Krelis die het verste kwam. Soester Krijlis is onze kampioen, schreeuwde ze dan... en ze daagden de kerels uit Soesterberg uit, maar die durfden niet. Tot een middag in oktober 1869. Regen, mist, vallend blad, De mannen in een kring spugen naar de kwisperdeur in het midden... en daar gaat de deur van de kroeg open en wie stapt er binnen? Bets. Dat is brutaal, zeg. Een vrouw in haar eentje een kroeg binnen? Ja, Bets. Of heeft ze zich vergist in het huis? Nee, Bets vergist zich niet in het huis. Geef mij eens een brandewintje met suiker, zegt ze. En ze hangt haar kepen aan een spijker. Doodse stilte. De mannen staren. Ja, kijken jullie maar goed, zegt Bets. Ik ben een wonder van de natuur. Een vrouw. Nog nooit eentje gezien, zeker? De mannen grinniken, schuifelen, draaien, keugen. Ga jullie maar door met je spelletje, hoor, zegt Bets. Maar er gebeurt niks. Ze kunnen toch niet gaan staan gak tuffen waar een vrouw bij zit. Krelis brengt het brandenwendje met suiker en zet het glas voor haar op tafel. Van dichtbij is Bets nog mooier, ziet hij, met een paar ogen zo blauw als de eem op een zomerdag in juni... en haren als een golvend korenveld in augustus. Zo'n vrouw is in heel soest niet te vinden, denkt hij. Hij zou haar wel willen kussen, maar hij vraagt, kom u van ver... Ik kom uit Soesterberg, antwoordt Bets met een helder schallende stem. Ik kom spugen. Wat? What? Krelis zijn mond zakte zo ver open dat de rest van wat geluidloos vervliegt. En zo blijft hij staan. En de rest van de Soesterkerels ook, als stenen beelden in een kring. Bets neemt een slok brandewijn, buigt haar hoofd achterover en... Pst, daar mikt ze een hele teug over de koppen van de Soesterkerels heen... In de kwispedeur. Pling! Nu breekt de hel los. De standbeelden onder aanvoering van Krelis laten zich niet kisten door een vrouw. En zeker niet door een vrouw uit Soesterberg. Ze beginnen van alle kanten hun kunst te vertonen. Sommigen gaan erbij op hun hoofd staan. Anderen bukken zich om tussen hun benen door te mikken. Eén probeert het van buiten de voordeur. En tenslotte is het Krelis die de grootste afstand neemt. Vanuit de keuken, van achter het fornuis. En hij raakt nog net de rand van de kwispedeur. De kerels bulderden en schreeuwen naar Bets dat zij het om een hoekje zou moeten doen, wil ze het nog winnen. Maar Bets heeft iets beters. Ze laat zich een servet voorbinden als een blinddoek en ze kiest haar positie in de bijkeuken achter de wasstobben. Eén, twee, drie, telt ze, en ze neemt een flinke teug brandewijn. Maar voor Bets haar laatste spuw ten beste geeft, is een van de soesterkerels, de geluiperd achterkerk, zo slim om de kwisperdoor opzij te duwen. Hij doet het met zijn voet. Het zilver knechtst over de zandbestrooide vloer. Pst, doet Bets. Pling, zegt de kwisperdoor. Raak! Maar dat neemt de geluiperd niet. Toverij, mannen, schreeuwt hij. Dat is toverij. Je ziet het zelfs. Ze is een heks. En dan verslikt hij zich verschrikkelijk, want precies bij het woord heks heeft Bets de rest van haar slok ingeluiperd achter kerken zijn gezicht gemikt in zijn open mond. Ze doet de blinddoek af en loopt zonder één woord te zeggen naar de spijker, pakt haar cape en stapt de deur uit. Bets van Soesterberg heette ze, met ogen als de eem en haren als golvend koren en niemand heeft haar ooit teruggezien. Ze deed het op het geluid, meende Kredis. Ze hoorde de pot schuiven en daarom was het raak. Ze heeft gewonnen. Sindsdien is er in zijn kroeg nooit meer gespuwd. De zilveren kwispedeur ging van hand tot hand tot in de mijne, besloot vader. Nou, liever dan in de mijne, zuchtte Japi. En toen vroeg hij, maar mevrouw van Zuchtelen pruimde toch niet? Daar moest vader vreselijk om lachen... Maar Japi lachte eigenlijk helemaal niet, en zeker niet toen hij s'nachts pling hoorde van het zilveren ding op de vloer. Hij opende zijn ogen en zag in het vlakkerende licht van de olielamp hoe de zwarte gestalte in de laarzen de pijp uit de kist haalde en in de watten begon te rommelen alsof daar iets verborgen moest zitten. Pas op, hou hem tegen, Siste de stem van Marie uit de Chinese vaas. De zebra, pak het! Alleen het spinnenwiel zweeg. Acht, in de haardtang. Wat zit dat toch achter, pijnste Japi de volgende morgen toen hij wakker werd. Ik geloof dat ik detectief moet worden. Hij keek naar de zilveren kwispen door. Wat moest dat oude mens van zuchtelen met zo'n ding, pijnste hij voort. Wat moest ze trouwens met al die andere dingen die vader had meegebracht. En waarom, pijnste Japi, waarom kwamen ze allemaal bij hem terecht? Alsof ze bij elkaar hoorden... Wist zijn vader eigenlijk, maar zijn vader wist niks natuurlijk. Die had de hele boedel opgekocht en nam iedere keer één stuk mee met een verzonnen verhaal erbij. Verzonnen? Het waren vast geen dromen die Japi had. Het leek eerder of elke nacht weer opnieuw gebeurde wat er in het verleden in de salon bij dat oude mens was gebeurd. Iets engs. Iets dat de meid Marie had staan beloeren door het sleutelgat. En hoe meer van die oude dingen bij elkaar stonden, hoe duidelijker het werd. Maar dat niet alleen. Jaapie had het gevoel dat hij er iets mee moest ingrijpen, tegenhouden of zoiets. Nou ja, dat kwam natuurlijk door zijn ziekte, dat hij zulke gekke gedachten kreeg. Moeder, vroeg hij toen zijn moeder binnenkwam met het ontbijt. Moeder, krijg je van geelzucht spoken in je kop? Wat zeg je, jongen? Of je spoken krijgt van mijn ziekte? Spoken? Wat bedoel je? Nou, zei Jaapie, ideeën, rare verzinsels. Nou, die heb je altijd al, jongen, zei moeder, ook als je niet ziek bent. De hele verdere dag lag Jaapie te verzinnen wat zijn vader die avond zou meebrengen. Misschien wel een opgezette poes van het oude mens, dacht hij. Maar het was een haartang, een soort dubbele pook van ijzer, waar tussen je blokken hout kon klemmen om ze in het vuur te leggen zonder je fikken te branden. Die heb je zeker van de tandarts, vroeg Jaapie. Mijn vader bleef ernstig. Deze tang is een heel bijzonder stukje smeetwerk. jongen. Kijk maar eens. Ik zie het, zei Jaapie. pikzwart van het roet. Ach, je bent al net als iedereen, zei vader. Je ziet het niet. De man voor wie hij gemaakt was, zag het ook niet. Luister maar. Mijn vader vertelde het verhaal. Twee eeuwen geleden woonde er een smid in de buurt van oude Pekela... en die was beroemd omdat hij het zwaard van Karel III had gesmeed. Dat zwaard miste nooit... Bij elke hou ging er een vijand tegen de vlakte. En dat lag aan het smeetwerk, zeiden de mensen. Want Karel III was helemaal niet zo'n goede vechter, zeiden ze. Karel zelf lachte erom. De smid ook. Maar door die roem kwamen wel mensen van heinde en verre met opdrachten. Bent u de smid van Oude Pekelaar, vroegen ze? Jawel, antwoordde hij hamerend. Kunt u een hek voor me smeden met twaalf zwanenhalzen erin? Jawel, hamer, hamer, hamer. Wanneer kan het klaar zijn? In 1803, hamer, hamer, hamer. Wat zegt u? Ik zeg, hamer, hamer, hamer, in 1803. Het was toen 1700 zoveel, dus dat zou nog een paar jaartjes duren. Hebt u zoveel werk dan? Jawel, hamer, hamer. Maar de bezoeker die de hardtang kwam bestellen, kreeg voorrang. Het is voor mijn dochter, zei hij, en de trouwt volgende week. Met wie, hamer, hamer? Met Lodewijks. Uit Rode School, hamer. Die, ja. Moet ze niet doen, hamer, hamer, hamer. Wat zei je? Hamer, hamer, hamer, fonk, sis, in de waterbak. Ik zeg, wat zei je? Hamer, hamer. Waarom moet ze dat niet, hè? Wat heb jij daarmee te maken? Wat weet jij van mijn dochter en van die aanstaande man? Het is een schraper en hij deugt niet. Hamer, hamer, fonk, sis. Hoe groot moet die tang wezen? De bezoeker spreide zijn armen voor de maat... en de smid maakte de tang. Toch, bij maanlicht smeerde hij hem... Zoals ze later zeiden, in een vuur van Duitse kolen en met een onhoorbare hamer. Hij bracht hem persoonlijk naar het huwelijk en gaf hem aan de bruid, met gelukwensen en een zwarte roetkus op haar voorhoofd. De vader van de bruid keek schamper, maar na een maand kwam hij weer bij de smid in Oude Pekela en zei Je had gelijk, man. Natuurlijk, klinken, klinken, klinken. Het is een schrapert en een druiloor en hij deugt niet. Klinken, klinken, komt wel goed, klinken, klinken. De arme bruid zag er toen al helemaal niet meer uit als een bruid. Afgebeuld, met rode werkhanden, beurse knieën en holle wangen, kreeg ze haar dagelijkse portie slaag, omdat ze met één gulden huishoudgeld niet uitkwam. Lodewijk was een verschrikkelijke man, dat bleek dus. Maar op een dag, toen ze op haar knieën bezig was de haard schoon te vegen en Lodewijk haar toeschreeuwde dat ze de kostbare as niet zo moest vermorsen, toen greep ze de tang. Om zich te verdedigen tegen zijn harde hand. Niet meer. Maar de tang deed meer. Met een ijzeren greep klemde hij zich om de pols van de onverlaat. En was niet meer los te krijgen. Hoe de man ook schreeuwde, rukte en wrikte. Niemand kreeg de tang los. Zelfs Maatje Hollander niet. En dat was de reden waarom de vader terugkwam bij de smid. Help alsjeblieft, zei hij. Al goed, zei de smid. Hij ging mee naar het huis van de schreeuwende Lodewijk en riep. Geef jij eerst je vrouw maar eens terug aan haar vader, akelige beul? Lodewijk gaf zijn bruid terug. De vader weende van vreugde. We zullen een betere echtgenoot voor je zoeken, zei hij. Ik wil de smid, zei ze. Met de hele dag dat gehamer aan je kop, vroeg de vader. Ja, zei ze, ik wil. Nou, kom dan maar mee, zei de smid. Pas daarna greep hij de tang, zei los, en trok hem als een watje van Lodewijks zijn pols. Niemand heeft ooit begrepen hoe dat kon. Het zit in het smeedwerk, meende Maatje Hollander. Hij deed of hij er verstand van had. Maar misschien had hij wel gelijk. De smid van oude Pekela was een bijzondere man, jongen, En dit hier is de eigenste zelfde tang, al zie je het er niet aan af. Nou, leg hem daar maar neer, vader, zei Jaapie, Zodat ik erbij kan. Dat gaf hem een veilig gevoel. Waarom? Tegen de dromen van de nacht of tegen de spoken? Met een pook tegen een spook, dacht Japie. En met een glimlach doezelde hij in. Maar die glimlach verdween later in de nacht. Het negen, de laatste droom. Die nacht werd Japie's droom helemaal echt. Alsof hij er met open ogen naar lag te kijken vanuit zijn bed in de kamer. Maar het was niet meer zijn eigen kamer. Het was de deftige salon geworden, de salon van mevrouw van zuchtelen met een dik tapijt op de vloer, een schoorsteenmantel met een spiegel... en een open haardvuur waarin kolen lagen te gloeien. De tang hing ernaast en aan de andere kant stond de Chinese vaas. De pauweveer hing tegen de muur boven de tafel... waarop de kwisperdoor stond te blinken... met een boeket strobloemen erin en daarnaast de kist. Het spinnenwiel stond voor het raam. De deur van de salon ging open en een bevend oud dametje kwam binnen. De olielamp in haar hand beefde zo heftig mee dat de vlam bijna uitging. Ze zette het ding op tafel en draaide zich om. Achter haar was nog iemand binnengekomen. Een duistere heer in een zwarte cape. Japie herkende de laarzen die hij droeg. Ze kraakten bij elke stap. Tante, zei de heer met een stem als schuurpapier. Lief tantetje, hoe maakt u het? Wat moet je van me? vroeg het dametje met een stem als azijn. Maar... Tantetje, ik kom zomaar eens bij u opzoeken. Midden in de nacht? Nou, dat is toch aardig? Hij ging zwaar zitten in de roze leunstoel naast de haard. Het zwart van zijn cape stak er gemeen bij af. Tante bleef staan. Hoe is het met uw gezondheid, lieve tante? Wou je dat weten, vroeg ze. Ik ga voorlopig nog niet dood. Niet, vroeg hij. Dat is fijn voor u. Ja, zei ze. Voor jou zeker niet zo fijn, hè, beste neef? Zeg nu maar wat je moet. Och, tantetje, omdat u zo vriendelijk blijft aandringen, ik hoef alleen maar de zebra. Het dametje begon te lachen als een opgeschrikte kip. De zebra, riep ze, die zou je nog niet eens van me erven. Ik wil hem nu, siste de neef. Pak hem maar gauw uit je kist, je krijgt vijf minuten. Je, schreeuwde ze ineens woedend. Het leek alsof ze groter werd in haar woorden. Je zegt je tegen mij, scheer je weg, ga uit. De duistere neef stond op, liep naar de tafel, opende de kist en begon in de water te graaien. Maar wat hij tevoorschijn trok, was de goudse pijp. Ha, <lacht> ha, ha, lachte tante. Neef bleef onverstoorbaar. Hij ging weer in de roze stoel zitten, vulde de pijp met tabak, stak hem aan met een strootje, blies de blauwe rookwolken naar tante en zei... Nog vier minuten. Nee, zei het dametje, ze stampvoeten. Nog drie. Nooit. Nog twee. Nimmer. Nog één. Zelfs namen dood niet. Dan spijt het met tantetje, zei de duistere neef. Hij bukte zich in zijn stoel, trok langzaam zijn laarzen uit en zette ze rechtop voor de haard. Hup, beval hij en op een knip van zijn vingers rees er een soldaat uit de laarzen omhoog. Hup, knip, een tweede. Hup, knip, een derde. Hup. Ze sprongen één voor één uit de lairzen en bleven stram saluerend staan op hun sokkenvoeten. Vijf soldaten uit Naarden in uniformen van 1804 Doorzoek de salon, beval neef. Ze begonnen bij het naaimandje, maar dat was leeg. Toen zochten ze verder met speurende ogen en graaiende vingers... Ze klopten op de muren, tilden de schilderijen omhoog, rukten aan de gordijnen, trokken alle laden open, schudden de strobloemen door elkaar, keerden de Chinese vaas om, keken onder de kleden en rommelden in de kast. Er brak één theekopje met een gouden rand. Die zal je me vergoeden, schoelje, riep tante bevend van woede. Neef wenkte de soldaten. Volgende kopje, beval hij. Pats, daar gingen de regimenten. Afschuwelijke aap, riep tante. Pats! Ik vertel het je toch niet! Pats! Pats! Toen rukte ze woedend de goudse pijp uit neefs mond en smeet hem op de tegels voor de haard. Daar! Maar de pijp bleef zweven en pats ging het volgende kopje. Armzalige goochelaar, riep tante. En met grote hardnekkigheid, zelfs toen alle kopjes en ook alle schoteltjes met gouden randen aan het digle waren gesmeten, weigerden ze te zeggen waar de zebra verborgen was. Draai maar aan het spinnenwiel, gilde ze om neef te pesten. Misschien vertelt hij het wel piepend. Maar zelfs het pedaal van het ding was niet te bewegen, hoe hard de soldaten er ook met hun kousevoeten op trapten. Neef werd woedend. Ik zal hem vinden! schreeuwde hij. En hij beval zijn soldaten met hun lange vingers in alle muizenhollen te voelen, het behang los te scheuren, de gordijnenzomen open te rijten en zelfs rond te graaien in de hete kolen van het haard. Ha! Lachte tante Raspe, Dat kan me allemaal niks beschelen. Oh nee? Nee hè? je maakt me toch niet bang met je toverkunsten. De salon was een ravage. Het portret van grootvader zag eruit... alsof grootvader was geschilderd vlak na een bokspartij. De strobloemen lagen vertrapt over de vloer... tussen de scherven van het servies. Het spinnenwiel lag op zijn kant... en tante stond in het midden. Nooit niet, zei ze ondeftig. En de kwispedeur antwoordde... PING! Want tante had er nog ondeftiger in gespuwd. Op dat geluid kneep neef zijn oog samen. Heel smalle, valse spleten werden het en er gloeiden gevaarlijke lichtjes in. Ah! zei hij. Ah! Er is nog één plek niet doorzocht! Hij stak een lange arm uit zijn cape en wees. Soldaten! beval hij met ijzige stem. Soldaten, doorzoek haar! Zijn arm wees op tante zelf die weer als een beverig oud dametje in kromp... en met dunne handjes probeerde af te weren, Maar voor de soldaten haar hadden kunnen grijpen... klonk er een luide kreet van achter de deur. Neef vloekte verschrikkelijk en rukte hem open. Daar stond de dikke meid Marie... nog in gebukte houding van het gluren door het sleutelgat. En op hetzelfde ogenblik was alles verdwenen. Jaapje werd wakker. Of was hij al die tijd wakker geweest... Zebra, dacht hij, wat is dat voor onzin. Het is hier toch geen artis? Er is geen licht in de kamer, maar niet van het leeslampje boven zijn bed. Het was een flakkerend licht van de olielamp. De pit brandde echt, een blauwe vlam met oranje punten. Toen hoorde Japie duidelijk en zonder dromen de galmende stem uit de Chinese vaas, die riep Pas op, pas op, hij komt terug. Hij komt terug om te zoeken. De zebra, hou hem. De stem stokte en Japie zag duidelijk dat de deur van zijn eigen kamer langzaam open ging. Stuk 10, het laatste verhaal. Het was de duistere heer uit Japie's dromen die binnentrad. Echt en werkelijk in zijn lange cape, maar op sokkenvoeten. Hij begon rond te gluren naar de Chinese vaas, de veer met het oog, de olielamp, de laarzen, de kist met de goudse pijp, de zilveren kwispedeur, de haardtang en tenslotte naar Japies bed. Au! klonk het. Japie had zich heel hard in zijn vel geknepen om zeker te weten of hij ook echt wakker was. Maar de gestalte scheen dat niet te horen. Wat zijn dat voor manieren? riep Jaapie nu. Hij ging rechtop zitten in zijn bed. Kunt u niet behoorlijk aankloppen voor u de slaapkamer van een zieke jongen binnenkomt? Maar de man in de keep bleef onverstoorbaar. Hij begon in de kamer te rommelen, in Jaapie's boeken en laden en tussen zijn sokken. Hij meende zeker dat het hier de salon van het oude dametje van Suchtelen was met alle dingen die er stonden. Jaapie werd woedend. Wacht maar, riep hij uit en zonder te hoeven opstaan greep hij de haartang die vader naast zijn bed had gelegd de haartang die zich, volgens het verhaal van de smid, op eigen kracht vastbeet. Di die zal hij voelen, dacht Jaapie. En met een plotselinge beweging klemde hij de tang om het linkerbeen van de indringer toen hij vlakbij was gekomen. Auw, klonk het nu van zijn kant. En hij begon nog gelukkig rond te hingen. Hoor je me nu, riep Jaapie. Laat me onmiddellijk los, grulde de man. Auw, nou, zei Jaapie, dat weet ik nog niet. Zing eerst maar eens een slaapliedje voor me. Serpent, Kreunde de man. Nee, zei Japie, wat ik wil horen is het schaap op witte voetjes. Of nee, wacht eens, een zebra met witte streepjes. Vertel maar eens waarom jij een zebra zoekt in huis. Ze heeft hem verstopt, jammerde de man nog steeds hinkend. Zo'n groot beest, vroeg Japie. Beest, beest, denk je dat? De man brak zijn zin af. Als je me loslaat zal ik je vertellen wat die zebra is, zei hij. Jaapie was nieuwsgierig. Los, riep hij tegen de tang. Het werkte. Het werkte als in het verhaal van de smid. De haartang viel kletterend op de grond. Maar in plaats van iets te zeggen, sprong de man op de laarzen toe, trok ze bliksemsnel aan en was op hetzelfde moment verdwenen. Eén, twee, één, twee, hoorde Jaapie nog. En toen niets meer. Of toch? De man had blijkbaar tegen het spinnenwiel gestoten. Want het draaide een paar slagen rond, kreunend van kikken me nauwe, kikken en nauwe, kikken nauwe. Hé, dacht Jappie, zou dat ook iets te betekenen hebben, net als in het verhaal over de dochter van de hertog. Kik hem nou eens, kiek de pauwens, kik de pauwe, kijk de pauwe, de pauweveer. Ijzelend nam hij de veer met het grote blauw-groene oog uit de vaas en dacht... Je weet nooit. Als ik ermee ga kijken, zoals dat mannetje uit Denemsvaart over de kloostermuur heen gluurde, misschien zie ik die zebra zitten. Hij stak het ding in de lucht, hield de schacht voor zijn oog, zoals de kapitein van een onderzeeboot doet met een periscoop, en keek. De volgende morgen zag Jaapie er een stuk beter uit. Jongen! Zijn moeder toen ze met de droge beschuitjes binnenkwam. Jongen, ik zie weer wat roods op je wangetjes. En minder geel in je ogen. En mijn haar, zei Japi, is zeker grijs. Hoe kom je daar nou bij? Na de spooknacht van vannacht, zei Japi. Meer zei hij niet. De hele dag niet. Tot zijn vader binnenkwam. Hijgend en briesend en achteruit met iets verschrikkelijk zwaars in zijn armen. Wat nou? riep Japi en hij werd hoogrood van opwinding. De roze Leunstoel. de, de... Hij kon alleen nog maar stotteren. Ja, jongen, zei vader. En bij deze stoel hoort het verhaal. Maar Japie nog stotterend onderbrak zijn vader. Nee, laat mij. Ik ken het verhaal van deze roze stoel, vader. Nou moet jij luisteren. En het was Japie die het laatste verhaal vertelde. Deze stoel, vader, stond naast de haard in de salon van het huis van de oude mevrouw van Zuchtelen die zo rijk was stinkend rijk en frekkig en gierig. En ze had een neef, die was niet zo rijk... maar ook frekker en nog gieriger en gemeen ook en vals. Hij had een zwarte ziel en hij liep in een zwarte keep... en hij deed een zwarte kunst, die neef. Zoon van een teef, die neef. En hij zat achter tante der geld aan. Wat zeg ik? Tante de zebra, daar zat hij achteraan. Een zebra van anderhalf miljoen en een kwartje... Hij kon niet wachten tot hij hem zou erven als tante de pijter ging. Hij kwam hem pakken. Maar mooi mis hoor, want tante had dat voorzien. Tante had door het oog van de pauwenveer gekeken... en in de toekomst gezien wat lieve neef van plan was... en ze had het ding mooi verstopt. Waar? Ha, ha, ha, ik weet het. Vaders mond was langzaam opengezakt. Wat vertel jij allemaal voor onzin, jongen? Maar Jaapie ging verder... Het spinnenwielvader vader, dat gaf een goede raad. Kiek in de pauwen, zei het. Oftewel, kijk in de pauwenveer. Dat heb ik gedaan vannacht. En ik keek niet over de muur van een klooster. Ik keek over de muur van de tijd. In het verleden keek ik. En het pauwenoog oog liet me zien... hoe oude tante van Zuchtelen bezig was in haar salon. Bezig met een kussen. Een roze kussen, vader. Zo een als waar jij nou op zit in die leunstoel... En wat deed ze ermee? Ze stopte er een zuurtje in. Een glinsterend zuurtje met witte strepen. Een zebrazuurtje. Ze duwde het tussen de kapok en ze naaide de boel weer dicht. Ha, ha, ha, en neef zat erop terwijl hij zijn soldaten ernaar liet zoeken. Wat zeg je nou, jonge soldaten? Maar Jaapie riep, en jij zit erop, vader, op het zebrazuurtje. Haha, Ha, ha, zuurtje. Ik weet wat het is, vader. Het is een diamant. Een diamant uit zeventien zoveel, de grootste die ooit is gevonden, zoekgeraakt en vergeten. Daarbovenop zit je ouwe en onderhand is hij tien miljoen en twee kwartjes waard. We zijn stinkend rijk. Nog geen halve minuut later bleek Japie gelijk te hebben. Graaiend in de kapok van de roze kussen trok vader een fonkelend karbonkel van een steen tevoorschijn, waar de juwelier op de hoek grif elf en een half miljoen voor betaalde. Ja, die Japie was nu een wonderlijk jochie, zoals aan het begin van deze geschiedenis al is gezegd. Maar hoe het nu echt allemaal is gebeurd, heeft niemand ooit begrepen. Dromen, helderziendheid, telepathie of doodgewone toverij. De Chinese vaas, de vier, de olielamp, het spinnewier, de haartang en de kwispedeur... bleken doodgewone dingen en de goudse pijp viel aan duizend gruzels... toen Japie probeerde over dingen in de lucht bleef zweven. Alleen de laarzen waren verdwenen. En dat spijt me nou zo, zei Japie... want ik had ze graag zelf aangetrokken... om te zien waar die soldaten uit naarden zijn gebleven. Ook dat bleef een raadsel. Maar schatrijk was de familie wel degelijk geworden. Ook frekkig, en gierig. Integendeel, zoals uit het volgende boek zal blijken...